Het wordt overdag 17 tot 21 graden. Dit was het NMS-journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Hartelijk welkom terug bij Casa Luna. We zijn er nog een uur. Ja, Drupsteen zit hier nog steeds bij mij aan tafel. Die... Uh... Het is uh, voor de mensen die later ingeschakeld zijn. Het is, het is niet echt een oom van mij. Dat het is één ring te ver. Hè? Je bent ja. een neef, neef van mijn vader. Oh, hey, heeft er een naam voor eigenlijk? Dat weet ik niet. Dus, je, je bent geen achterneef dan. Ja, ik, van jou wel achterneef. Achteronderneef of zoiets. Maar wat jij bent achteronderneef. Volgens mij. Ja, maar, ik weet het niet Maar dat is het in ieder geval. Ja. Uh, en uh, ja, we hebben ook nog de muziek van Chris Korstens, uh, Quartet. En de, daar ga ik straks nog even mee praten. Maar eerst weer even naar luisteren. En zij hebben net een cd uitgebracht, die, die is nu ongeveer te koop. Moeten we even, even rond gaan varen, maar dan kunt u hem vinden. Trivel heet die uh, cd. En het nummer dat zij nu gaan spelen heet Bootlegs. in het publiek dan in de band, maar... Ja, jullie moeten gewoon mee gaan klappen, dat is veel ja. beter. Ja, ja, dat, ja. Het is echt fantastisch om ze te zien, hè. Om, het is, om ze te ja. horen natuurlijk, maar ook om ze te zien. Het is geweldig, die passie. die toewijding waar de bas bespeeld wordt, bijvoorbeeld. Of de cello, sorry. Um, maar, uh, ja. Want het is toch een cello, hè? Maar hij heeft een extra... extra ja, precies. Nou goed, ziet er mooi uit. Nog twee keer komen we zo meteen terug. We gaan er ook nog heel even over praten. Uh, maar eerst Jaap Drupsteen, uh, die hier tot twee uur is... en uh, met wie we het over de VPRO zouden hebben. Maar ik moet ook nog even zeggen dat mensen kunnen bellen... 0800 1 1 1 voor vragen aan Jaap. 0801121 of opmerkingen, wat u maar kwijt wil. Uh, mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl. En uh, het hekje Kazaluna hebben we nog voor de twitteraars. Die zei: Ik moet nog even openen, trouwens. Maar goed, ja, even naar de VPRO-tijd nog. Mm -hmm. Want uh, jij werkte dus veel samen met Jan Blokker. hè? Uh, ja. Die, die uh, ik vooral die ken Blokker. van zijn columns uh, in de Volkshand later. Ja. ja. Maar hij uh, heeft daarvoor uh, heel lang bij de VPRO gezeten. Was uh, eindredacteur. Ja, op TV. Ja. En hoe was het om met hem te werken? Eh. Uh... Ik, ik weet niet, fantastisch, heel goed. Ik, bedoel, ik <laughs> moest er één dus over doen. Ja, dus ik heb van niemand meer geleerd dan van Jan Blokker. Echt een, een buitengewoon uh, heldere analyses... die hij altijd losliet op alles wat er gemaakt werd. En dat, uh, dat werkt natuurlijk zo stimulerend. En wat leerde je, je bijvoorbeeld hebt. van hem? Um, om... om uh, ik zou bijna zeggen zonder scrupules te kijken naar je eigen werk. En uh, er en uh, uh, vreselijke keiharde oordelen aan te verbinden. En het um, is dus eigenlijk, eigenlijk altijd weer... Uh, het, het, uh, de, de lijfspreuk van Ingmar Bergman. Kill your darlings. Ja. Wel, dingen waar je heel blij mee bent en die je dan uh, fantastisch en leuk... en weet ik veel vindt, maar die in het totaal van je bewering van je programmatische organisatie uh, een, een zwak punt zijn geworden... omdat, omdat, ze, omdat er iets te veel bijbedoeling bij aan hangt. Dat, uh, dat moet je er dan uitgooien, een oplossing voor verzinnen. en dat, was die gewoon, dat, dat zette die in een mum van tijd op een rij, zodat je het meteen inzag. Ja. En uh, dat was niet altijd voor iedereen even handig, maar ik vond het fantastisch. Vooral ook omdat het... Het gold ook voor mijn werk, gek genoeg. Terwijl ik niet dan in, in, zeker in het begin niet een programmamaker was... Uh, liet hij dat los op alles wat ik maakte. En dat werkte aan twee kanten. Aan de ene kant had hij meteen de zwakke plekken eraan door. En aan de andere kant werkte het weer heel stimulerend... omdat hij heel helder kon uitleggen waarom het ook zo goed was. Ja. Wat hij deed, het was, dat, dat was wel goed voor me. Want ja. het, het, het, hij kwam op mij soms over oh, als een, een boombeer, hè? Enorm kritisch. Ja, ja. Maar het was ook een prettig mens om mee te werken. Ja, ik vond het wel. Ik vond het altijd een, een voorrecht. Uh, ja, zeker. En zo zijn er natuurlijk meer uh, iconen geweest in die tijd. Wim Schippers heb je ja, ook ja. meegewerkt. Uh, nauwelijks. Ja, wel eens. Hij heeft wel eens stem voor me ingesproken. Of zo, maar, ik, maar ik zag hem wel va vaak en... Uh, en ik kon ook heel erg met hem lachen. Ja, dat de, uh, ja. ja daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, ja. En Blokker heeft jou ook andere dingen laten doen. Ja, dat, eigenlijk toen, toen ik uh, uitlegde dat ik, dat ik die techniek graag wilde gebruiken voor, voor programma's. Dus, dus een andere vormgeving voor televisieproducties. Uh, begreep hij dat meteen. Hij zag ook meteen de potentie daarvan in. En, uh, en ik kreeg de kans daarvoor. Dat was ging, natuurlijk fantastisch. Wat ging je maken toen? Nou, het eerste programma wat ik gemaakt heb, was het uh, programma van, uh, van uh, was, was Het Grote Gebeuren, dat verhaal van Belcampo. Dat, dat herinner ik mij vaak. Ja. Dat, dat, dat was volgens mij bij Oud, met Oud en Nieuw of zo ja, op tv. Ja. In 1975 werd het met Oud en Nieuw uitgezonden. Toen was ik net negen geworden, moest ik verplicht naar kijken van mijn ouders. Ach, waarom was Een familie, daar van... <laughs> ik er helemaal niks van. Maar ik heb net ja. nog even terug zitten kijken via die site van jou. En ja. dat, dat, dat, dat zie... Je ziet wel dat dat in een hele andere tijd gemaakt is, natuurlijk. Ja. Ja, ja, dus de, de, echt de middelen waren heel primitief vergeleken bij nu. Maar het was natuurlijk op zich heel bijzonder... dat je, dat je met die technieken juist zo'n heel oud dorp opnieuw kon samenstellen ja, want, uit... Vertel nog even wat dat was. Het is, oh ja, ja, natuurlijk, dat moeten we wel vertellen. Ja. Het, is, uh, het, uh, het is een verhaal van Belcampo. Uh, een, een, een schrijver die hele bizarre verhalen schreef. En uh, in dit geval letterlijk... De dag des oordeels uh, beschreef, zoals die zich in reizen, over reizen, het strenggelovige reizen, zou afspelen. En dat deed hij zo letterlijk, dat er ook echt de mensen werden opgehaald door de engelen en de duivels. En, de, nou, en die werden, daar werden de bokken van de schapen gescheiden, zoals dat in de Bijbel staat. Ja. En de goeden gingen echt op weg naar de hemel, een grote wiegende baan, en de slechten werden ergens. In de duisternis geworpen. En dat heb jij Ondrein. allemaal afgebeeld? Dat heb ik allemaal afgebeeld. En ja. met, met heel letterlijk ook. En met acteurs, maar ook met. Uh... Eigenlijk nee, niet. Het waren allemaal figuranten. Want ik, ik, ik wilde geen, geen film maken, maar een soort bewegend stripverhaal. Dus de mensen hoefden eigenlijk alleen maar te bewegen in stils. Dat was, dat was het uitgangspunt. Ja. Nou, dat, daar begon het dan mee. En later heb jij ook heel veel met muziek gedaan. Ja. ja. Op tv. En nou ja, dat heeft zich allemaal uitgebreid. Maar waar begon het mee op met, met die muziek en dat beeld? Nou, het begon eigenlijk met de ontdekking dat je met die technieken geen, uh, de, de, geen normale programma's kon maken. En dat eigenlijk het beste was om, uh, om, om muziektheaterachtige uh, of muziekproducties te, te maken ermee. Dus mijn volgende productie werd toen ook uh, een, uh, een show met het orkest van Willem Breuker. En uh, afgezien daarvan was muziek natuurlijk altijd al. Uh, heel dichtbij en aanwezig, omdat je dat gebruikte bij leaders. Ik maakte ja. natuurlijk steeds die leaders, die korte muziekjes hadden. En uh, ik vond dat. Altijd... En, en die zocht ik dan in de, in, de, in, de, in de bibliotheek, de muziekbibliotheek. En daar of ik, of ik haal stukjes, instrumentale stukjes uit uh, platen bijvoorbeeld, ja. Beach Boys. Uh, de Stiliden, het waren een aantal bands die daar heel, heel goede grooves hadden toen al. Die kon jij goed gebruiken? Dat, ja, dat, dat interesseerde me wel. En, en, die, en die, die, die beelden waren vrij, nou ja, als ik nog even maar gebruik. Nee, nou ja, sierlijk zou ik maar zeggen. Een beetje ja, kitscherig. Met, met, met het logo. Ja, met je. het logo van de VPRO. Ja. En dat was soms ook gebaseerd op wat ze in Hollywood deden. 20... Ja, dat, dat was natuurlijk uiteraard. Dat, dat, daar verwees het ook naar. Naar, naar Amerika. En de merkwaardige, pompeuze ja. uh, verschijnselen die je daar had. Die, die namen ja, met een beetje tong in cheek uh, uh, deden wij dat dan ook? Ja, er zijn veel programma's die, die daar dan ook goed ja, bij die daaronder ja. zat. Goed, we gaan straks even naar het uh, uh, uh, programma. Noorden heette dat? Ja, is dat? Dan maken we een sprongetje. Ja. Maar dat was er wel op tv. Ja. Ja. ja, maar eerst even naar een beller, want we hebben mensen opgeroepen te bellen. Oh ja, En oh ja. We hebben nu Kim aan de telefoon. En dat nummer noem ik nog maar even 0801121. Kim. Ja. Hoi. hoi. Hallo. Ik uh, ben blij om uh, weer wat van Jaap Drupstein te horen. Want ik ben destijds, uh, jullie hebben al die dingen al genoemd, VPRO. En de bangbeheer is erg geïnspireerd door hem uh, geweest. En ik heb toen gemerkt dat uh, Drupstein ook een hele goede schrijver was. Want ik herinner me uit uh, dat toen, ik geloof het 25 gulden biljet werd uh, geïntroduceerd. Ge uh, de dag van uitgifte, feestje. Dat hij het... Uh, uh, het Hollands Dagboek in het uh, Handelsblad had geschreven. Ja, dat klopt, ja. ja. En so. uh, dat las ik vaker, want ik was abonnee van die krant... En dat was vaak plichtmatig en saai en soms wat leuker en zo. Maar dit vond ik heel erg uitschieten. Want ik herinner me ervan, bijvoorbeeld nadat ik al een paar, een paar andere dingen had gelachen die ik nu niet heb, uh, me he kan herinneren. Maar dat ik wel veel heb zitten lachen. Ik heb het een paar keer gelezen, maar aan het eind had je na het feestje naar huis door een taxi liet rijden. En betaalde met het nieuwe biljet. En dan de chauffeur vroeg, die, vroeg wat, die, die zich afvroeg wat hij nou in zijn hand had. Vroeg van... Uh, uh, wat hij ervan vond. En dat de taxichauffeur vroeg van, heb jij dat gemaakt? Ja, dat heb ik gemaakt. Ja, ja. Wat vind je er dan van? Nou, die vond het niet veel. <laughs> nee. Jammer dan, dat was het <laughs> eind van de hele pagina. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja wat, wat, wat heb je goed onthouden. Dat is ja, Ik heb uh, nee. niks gedocumenteerd. Dat is puur een nee. Wat goed zeg. Ja, dat was inderdaad zo. Ik betaalde met het Ik had het net gekregen. Het was, was net uitgegeven bij de Nederlandse bank. Ik had mijn eerste eigen ding. En ik moest inderdaad met de taxi naar... Een prijsuitreiking, nota bene. En, en ik, uh, dus ik gaf hem die 25 gulden. En die had niemand nog nooit gezien. Maar die nee. nee. hebben ze nou weer. <laughs> Zo is dat, weet je wel. Het leek me moeilijk om hem uit te geven weer meteen. Of niet? Uh, ja, dat vind, vond ik dan weer leuk. <laughs> ja, en nog iets anders, Kim. Heb je nog een andere? Want, ja, want ik heb hier, uh, want, want je hebt al postzegels gemaakt. En ik nee. weet niet hoeveel, maar ik heb hier uh, twee vormen van 1991. Ja. En... Uh, ik ben geen postzegelverzamelaar hoor, maar ik koop mooie postzegels, postzegels die ik mooi vind van allerlei slag, Rembrandt ook bijvoorbeeld, pas nog. Die koop ik gewoon om te verzenden en die bewaar ik soms jaren. En bij een, een, een, een brief of een, een, een toegezonde, een geadresseerde waar het heel toepasselijk is, kies ik een postzegel die erbij past. En zo heb ik ook uh, uh, die postzegels van, van uh, Jaap verzonden. En, uh, maar nou heeft de, de PTT, die uh, of de, wat is het, PostNL, heet ja. het tegenwoordig, die heeft besloten dat alle gulden postzegels dat die uh, vanaf oktober, of ik weet niet precies niet meer geldig zijn. Dus ik voel me oh. een beetje het pak genaaid. Je moet er nu veel meer gaan verzenden. Maar ik heb ook een ja. vraag over die postzegels. Herinner ja. je die nog van 1991? Of ik me die herinner? Ja. Uh, uh, vast wel, als ik wist welke het was. Uh, maar, 1991. Maar, ja, maar bij de jaartallen zie ik niks. Nee. Uh. De Kader en heeft water en allemaal pijpen en leidingen erin. En een paar drinkglazen zie ik ook, kleurig verder. Oh. 65 cent. En de andere die ik hier heb, dat is 55 cent, een roze kader. Ja. En dat is blauwe lucht. En daar zie ik ja, een, een, een dubbel pijp aanvaar ja, ja. lijkt het wel. Ja. En een spuitbus en wolken en pijltjes erin. Ja, ja. nee, dat... dat, dat um... Wacht even, even <laughs> ja, kijken. Dus dan kan ja, niet wij hebben. hebben hem nou voorgetoverd. Ja, nee, het, ze, het ze ging, gingen toen al over milieuvervuiling. Oh, dat is het. En ja, ja en dat is, uh, um, dat, daar was je vrij in om dat toe te lichten of om dat erbij te zetten. En dat heb ik niet gedaan. En achteraf vond ik dat toch weer niet zo verstandig. En het blijkt nu maar weer, omdat jij ook maar staat te gissen waar het eigenlijk over gaat. Maar het zijn allemaal. Attributen bij elkaar geveegd, en daar is dan eigenlijk weer een soort ornament van gemaakt, uh, die, die verwijzen naar de, de dreigende milieuvervuiling die overal plaatsvond. Ja. Vandaar ook dat water, en je ziet ja, uitlaatpijpen, en de lucht, ja, en de, de, lucht de, lucht. En, en, en nou, de vervuiling. een postzegel. Nou, dank je. Ja. Ja. Terwijl ik er nu over zit te praten en je hoe praten, denk ik, ik ga hem niet eens verzenden, hij is te mooi. <laughs> Gewoon houden. Nou, bewaar hem dan maar. Okay. Ik vind het goed. Dankjewel. je okay. dat dat wel. Dank je wel voor het belletje. Leuk dat je zoveel herinneringen hebt. Dat is ja. echt leuk, leuk ja. om te horen. Uh, ja, dat, even, uh, even een vraag. Orde. Oh, de microfoon. Nee, nou, ik ik, ik, kan ik stel ondertussen deze. toch even <laughs> Gelukkig hebben we een technische gast vandaag. Uh, je moet even aangeven wat Noorden is. Want, uh, ja. Oh, ja, dan gaan we een enorme sprong maken. Ja. Maar dat uh, moet, want uh, anders dan. Uh, ja, dat moet. Ja. Um, het, het uh, Noorden is een, um, een opname van het Schoenberg-ensemble... met een compositie van Maurizio Kagel. Is dat showtje oh. Marignet, Marignet? Nee, dat ja. weet ik niet. Ik weet maar niet weet je hoe je het betekent. genoemd hebt? Want ze kunnen het niet vinden. Oh? Nee, dat is volgens mij ook niet aan de orde. Oh. Oh. Is, dit, uh, is de boekhouding hier wel in orde? Nee, ik weet het niet. Ja dan, moet je, moet je, ja, dan maar, weet ik niet hoe we het moeten uh, kunnen laten, laten horen. Want nee. ze, ze oh, noor, Noorden? Staat het er niet in, het fragment? Nee, bedoelt, het? Oh, nee? Nee, ze kunnen het niet vinden daar, dus dat kunnen we niet... Oh, dat oh, oh is, de band kan het even Mijn Oh, dan is mijn, de mijn is. Is niet in Noorden, ja, ja. Oh, sorry. Uh, dat kan ook, hoor. Dat gebeurt vaker. Ja, nou, dan, dan, dan, dan gaan we even naar dat ja? Hyster Kunnen we dat? Ja, dat is ook wel leuk, ja. Ja? Dan ja dus, doen we dat. Daar kan ik weer een heel ander verhaal over vertellen. maken we dan nog steeds een sprong of... ja. Ja. Nee, een minder grote sprong. Oh, gelukkig. Dat, dat is eigenlijk veel beter. Dus. Ja, ja. Vertel. Oh nee, Dat, dat is een, een, um, een muziektheaterproductie die ik heb gemaakt begin uh, jaren tachtig. En dat, was, dat is een van de eerste... Um, daar, heb ik, daar heb ik gebruik gemaakt van een sequencer. En dat zegt je misschien niks, maar dat, zijn, dat, dat is een ding wat nootjes kon spelen. En herhalen. Dus die maakte als het ware vanzelf loops... Um, er waren nog geen computers toen, maar, maar zo'n ding was er al wel. Ja. En ik vond het te gek, want dan kon je ritmes opmaken en die loopten. Ja. En dan moet je je voorstellen dat het begin jaren tachtig was. Dan hoorde dat helemaal niet, want het bestond helemaal niet. Er was helemaal geen dance of zo. Er waren geen repeterende grooves die lekker waren. Maar die, ik ontdekte dat dat op dat ding kon... En, uh, en, en ik kon het niet laten. Dus ik heb daar uh, uh, toen van die, van die ritmes in geprogrammeerd. En daar heeft Han Boers. Een, Han Boers is een soort stemkunstenaar. Een, een, een echte een goeie die, die hele bizarre klanken maakt. En. Uh, eigen woorden. Hij, had er een, hij had er een stuk bij gemaakt en dat, en dat, dat uh, zingt hij op dat ritme. En heb jij daar ook nog weer beelden bij geprogrammeerd? Ja, ja, ja, want dat, daar hoorden het bij. Ik was al, allemaal verschillende experimenten aan het doen die, die, die met beeld en geluid samenhingen. En, en wat voor beeld moeten wij hierbij bedenken dan? Wat, dan zo... moet je je eigenlijk voorstellen dat toen al dat ik de eerste, dat ik daar um, motion graphics bij had, analoog nog zonder computers, maar gemonteerd met vormen die precies op de beats sprongen. Oké, okay, de, de ja. beats komen hier, en hoe ja. springen die vormen? Uh, op en neer heen en weer, nee. voor, voor en achter. Nee, maar die zijn abstract ook al, toen al. Toen en die al. vormen die vervormen ook steeds? Ja, maar, die, maar die, die, de magic is dat ze dat zwingen. Je, je, je hoort nu muzikanten, hoe muzikanten swingen, maar je kan ook met beelden... Door de snelheid van beweging, de, de, de verandering van verhouding... en de precisie daarvan bij de muziek, kun je ook de beelden laten zwingen. Ja. En dat is magisch. Dat is en de, te gek. En de, die hebben dus allerlei vormen, allerlei kleuren ook. Ja. En ze springen op de muziek. Ja. ja. Ze, ze dansen. Ja, het is eigenlijk hartstikke saai. Moment, jongen, je hoort het al. <laughs> Wat is hartstikke saai? Uh, uh, uh, dat het niks anders is dan dat. Het is geen verhaal. Het is, ab het is abstract en het is, het is, het is uh, ornamentiek. En het, uh, en het zwingt als de pest. En die hand komt, die handen gaat nu wat zeggen. De stem bijzonder. Ja, dat, die komt straks. Ja. Oh, die komt straks. Is iedereen kennen elkaar hier. Ja, ja. Wacht even even luisteren hey. Maar, maar, maar jij hebt... We laten de muziek even staan. Maar even de ja? ja. Jij hebt die muziek gemaakt. Ja, ja. En ja. hoe lang is dat geleden? Uh, uh, uh, uh, hoe lang is, Ongeer, uh, uh, uh, uh, uh, is 1983 geleden? Oh, dat gaan wij Dat is 30 jaar geleden. Jaar geleden ja. oh, dat is heel hip was dit. Was ja, nee, dat, was, dat, dat bleek oh. achteraf. Ik, ik, ik werd er... Uh, het werd niet begrepen. Ik werd er een <lacht> beetje door weggehoond. En dit, dit, dit, dit kon toch niet waar zijn. In de studio ook al en zo. Maar die productie is wel afgemaakt. En die werd later door mijn distributeur opgepikt, Rainer Moritz. En die heeft hem aan een stuk of twintig landen verkocht. Oh. En wat gebeurde er? Ik kreeg van, uh, uh, uh, brieven van jonge, jonge mannen of kaarten... Van uh, dat ze dit helemaal te gek vonden. Maar werd dit dan opgevoerd en, of werd het uh, gefilmd? en nee, uh, op het, het, was dat, ja, ja, het was in dat in, programma. In, in, in een geheel, in een productie met verschillende. Hij staat wel op mijn site, geloof ik, een stuk. Ja, ja of op ergens tevijf. op YouTube staat het wel. En daar, daar heb je en, dat, dat Noorden ook, hè, wat we niet kunnen laten horen nu. Maar wat ik daar ja. nog even over wil zeggen, wat, wat dat zo mooi maakte, die, ja. die beeld, is dat jij, dat was ook nieuw, allerlei beelden over elkaar projecteerden, ja. toch? Ja. Dus dan zie je de dirigent. Vaag een beetje en dan zie je een of andere, ja, muzikanten en alles, alles door elkaar. Ja, dat, was een manier, ja, dat is een manier, een, je zou kunnen zeggen, een onderzoek naar hoe je, hoe je muziekprogramma's interessanter kon maken voor, voor televisie. Want muziekprogramma's zijn stom vervelend, al, al 50 jaar uh, geloof ik, langzamerhand. Je ziet altijd close-ups. Je ziet altijd spelende vingers. Dan zie je weer uh, mensen blazen die van, hè, van de zijn bolle wangen en zijn, zijn sax en, en dan krijg je een pen omhoog van die toeter. En dan snijden ze naar de drummer. En dan zie je net precies alleen maar op zijn snare staan, slaan. En, uh, en ondertussen... Doet hij, doet hij iets, heel, uh, of, of hij iets veel interessanter, maar dat horen ze niet... want dat ze niet zijn zo. net met een close-up van de cellist bezig. Maar ja, dat, jij maakt dat het jezelf is, zelf dus dat makkelijk. Dat zijn muziekproduct. Het wordt allemaal tegelijk... En de uh... muzici, je ziet ze allemaal knikken hier. Elke muzikant heeft er een pesthekel aan en het gebeurt nog steeds zo. En ja. het gaat nooit over muziek, het gaat alleen maar over ja, emotie of zo. Als hij <lacht> op het moment, weet je wel... <laughs> en, en dat vond ik zo erg altijd. En de, de, dus, ik, dus ik heb voorgesteld: ik wil muziekregistraties maken. waarbij ik muzici zelf gebruik als compositorisch materiaal. En ik ga beelden samenstellen met spelende mensen. maar gebruik hun bewegingen als een soort abstract spel, als het ware. En dat doe ik met de partituur mee. Dus je ziet voortdurend andere groepen mensen spelen. En die, en, die, en, die, en, die, en die compositie die verandert ook in beeld, als het ware. Ja. En wat nou zo aardig is, is dat je merkt... dat als mensen zo muziek voorgeschoten krijgen... dat ze veel beter luisteren. Is dat zo? Ja, dat is fabelachtig. En had je dat en verwacht of is dat toevallig? gebeurd? Eigenlijk wist ik dat wel, want ik vond, het, ik vond dat, de muziek, dat, dat de beelden mij dan... bij de muziek hielden en niet afleiden. Okay. Je kreeg een sfeer van concentratie... waardoor je oren ook beter getriggerd worden. Het is toch wel interessant hoe die ideeën in jouw hoofd allemaal ontstaan. Ik zou wel eens een beeld willen hebben van, van wat er zich in jouw hoofd afspeelt. Ik zou het, ik zou het niet doen. Nee. Ik zou het <laughs> is een bende. Het is heel druk. Ja, ja. ja. ja want, want? Ja, nee, wat je zegt, het is heel er druk. gebeurt ja. heel. Er ja. gebeurt, maar wel, dat is wel mooi toch, wat er allemaal uitkomt dan? Ja, soms wel. Ben je daar ja, nog trots ja. op? ja dat hoort toch zo. Ja, nee, ja, nee. nee. dat klinkt zo vervelend. Nee, maar nee het, trots wordt niet Trots van. is, nee, dat, dat, dat vind ik... Uh, uh, ik zou bijna zeggen, daar heb ik geen tijd voor. Het moet allemaal gemaakt worden. Het is een, een gedrevenheid die, uh, die is wel uh, lekker. Maar het moet dan, moet dan ook weer lukken. En het moet geen onzin worden. En het moet allemaal goed en beter. En dus ik heb er eigenlijk alleen maar zorgen over. <laughs> ja. Zo leuk is het allemaal niet. <laughs> we gaan even naar de muziek weer. Wie, wie wilde wat vertellen? Nou, laten we Chris het woord geven. Ja. <laughs> ja. <laughs> het is Chris Korstens kwartet. Kun je even zitten? zitten? Ik weet niet of dat... Het is allemaal improviseren vanavond. De muziek. Nou, jullie muziek niet trouwens. Maar... Chris, want die... Uh, Hoe lang bestaan jullie eigenlijk al als Chris Korstens kwartet? Well, een paar jaartjes. Ik vraag steeds naar de maar volgens mij is dat Niemand vrolijk. weet. Het hier, nee, <laughs> nee, ik blijf sorry. het volhouden, dat is een beetje koppig. Nee, sorry, maar, maar en, en de, en de, ja, wat, wat kenmerkt jullie met z'n vieren? Uh, nou, wat kenmerkt. We zijn Oscar Jan Hoogland, die komt er even achter staan om in te grijpen als het niet. Ja, dat uh, ja, is ja, ja, ja, <laughs> ja, leuk. Dat uh, kenmerkt ja. ons al bijvoorbeeld. Maar dat, ja. dat wij ja. ons, ons uh, eigenlijk uit de geïmproviseerde hoek komen. Maar nu zijn we echt stukken aan het spelen. Dat zijn dan toevallig net mijn stukken. Maar wat ons kenmerkt is eigenlijk dat we vooral ook improvisatoren zijn. Terwijl we nu dus stukken zitten te spelen. Ja. Nou. En, en hoe hebben jullie elkaar gevonden? Nou, dat kwam volgens mij door de lawaai-klas van Micha Mengelberg. Ja. Willem Breuken kwam net al even ter sprake. En ja. uh, Han ja. Boers ook. Nou, dat is ook. Han Boers is dus de buurman uh, van Chris. Dat is die man uh, met en, die uh, stemimprovisaties. Uh, ja. Ja, goed, dus uh, ja. Ja, in, die, in die wisselwerking van uh, uh, Amsterdam als uh, plek... waar je van alles en iedereen tegenkomt... zijn wij elkaar ook allemaal tegengekomen. Ja. Wat ik me altijd afvraag bij die kwartetten is... waarom wordt die naam eruit gepikt? Waarom heet het nou Chris Korstens? Nou, hij heeft de stukken geschreven. Dus uh, dat is in ieder geval altijd... heel, heel erg uh, Ja, is ja. de, de bandleider. Ja. De componist. En dan die, die cd die jullie net uh, hebben gemaakt, Trijfel. Ja. Dat staan jouw stukken op. Ja. En um, hoe, hoe, hoe, hoe ontstaan die? Uh, bijna allemaal op een verschillende manier. Maar meestal hoor ik iets in mijn hoofd. En dan, uh... Is het in jouw hoofd ook druk? Uh, ja, ook behoorlijk druk, ja. <laughs> het kan ook wel eens helemaal leeg zijn. <laughs> hoor. Maar over het algemeen uh, gaat er behoorlijk wat door. Dus ja. jij hoort wat? Ik hoor wat en uh, wat ik op kan pikken, schuif ik, ik op. Soms maak ja, wat ik. Ja, wat ik, wat ik op kan pikken, want het gaat dan best wel rap. En dan soms dan blijkt een deel van het thema weer ergens anders bij te pakken. En op een gegeven moment ben ik heel hard aan het knippen en plakken tot iets voor mijn gevoel af is. En, en dan horen jullie het, Oscar-Jan? En uh. dan? Ja, nou ja, wat ik heel bijzonder vind aan, aan, aan Chris'n stuk is dat het zijn echt jazzstukken maar het zijn ook echt Chris-stukken. En uh, om nu nog uh, in uh, 2013, uh, 30 jaar nadat uh, uh, jij met de loops bezig was, nog, ja. nog weer jazz te maken en daar uh, een soort van authentieke eigenheid in te vinden, dat is eigenlijk heel zeldzaam. En, en als jij nou zegt wat echte stukken zijn? Ja, die, die uh, in ieder geval voor mij zijn de stukken die heerlijk zijn om te spelen, die heel erg goed in het gehoor zitten, maar ook flinke doses paper hebben. En die heel erg goed tegen een stootje kunnen. We kunnen er echt flink tegen aanschokken, Dus ja. die stukken blijven overeind. Dus Het uh, klinkt mooi. Als een goede stoeipartij, een goed, goed feest of een, of een goed gesprek. Echt veel dynamiek. En dat is lekker om te spelen? Het is heel heerlijk om te spelen. Nou ga dat dan maar doen. Maar dat, dat zijn mooie dingen. Het klinkt goed. Dank jullie wel. <laughs> Chris Korstens Cor kwartet. Dus uh, die cd noem ik nog even Trijvel. Straks ga ik ook nog even vertellen waar ze op is. Optreden. En ik vertel nu nog even wie de andere mensen zijn. Want horen Oscar-Jan Hoogland dus praten en Chris Korstens ook. Maar verder hebben we ook nog Martin van Leusden op drums. En Harold Oostbeu op cello met één extra snaar. Of één? Klopt, Tot, klopt wel. Extra lage snaar. Extra lage snaar. Dankjewel. mm -hmm. We hebben weer een ja, ja. razend ambitiatie. Hartstikke mooi. Dit is kwartet. Straks nog één nummer. van En, en Dit was uh, zakken en balen. Dat, we hadden ook, dat hadden we nog niet gezegd. Um, ik heb ondertussen even de tweets erbij gepakt. Um, en de, Iemand klaagde over de, de cam. Dat die maar op één druppsteen gericht staat. Zoals, ik weet niet of die dat is. Maar, ja, <laughs> ik weet, dus het, oh Dat is nu niet ja. meer zo. Nu op allebei. Ja, ja. Uh, er zijn ook hele aardige tweets van mensen die dit leuk vinden. Er wordt ook weer geklaagd dat wij alleen maar de leuke tweets vervolgens retweeten. Dat is iets voor de agenda, voor de, voor de redactievergadering binnenkort. Maar uh, eens even kijken, er was ook iemand die zei... Uh, hoe was het om in de jaren tachtig, Jaap, uh, met uh, legenden als Henny Vriend en Ernst Jans te werken? Want je hebt inderdaad een Doe Maar registratie oh, ja. gemaakt. ja. Hè? ja, ja. Hoe was dat? Ja, hoe was dat? Dat, dat, dat? was allemaal. Dan heb ik altijd de neiging om te zeggen leuk, maar dat is te weinig. Het uh, was uh, uh, aangenaam en een, een, een interessant avontuur. We hebben ook goede clips gemaakt en zo. En um, het, uh, goede jongens om mee te werken. En het was ook wel bijzonder, want het was net de tijd dat ze waanzinnig populair waren. En uh, terwijl we die productie aan het draaien waren, uh, werd... Uh, die heet... Uh, uh, Papa heet het? Heet die wel Papa? Ja, dat weet ik niet. Maar die werd uitgebracht en die knalde in, binnen een dag of zo... naar de eerste plaats van de hitparade. Want jij, en jij had een... die clip gemaakt toen? Dus. Daar waren we al mee bezig, maar hij was nog niet uitgebracht toen. En... Uh, ja, de, de, de, de, de, de opnames waren... Dat de, is altijd zo als je er uh, nu zit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja precies. Ja. Ja, goed, goede, sterke nummers. Ik, ik vond, die muziek is natuurlijk fantastisch. Want wat ik zo interessant vind eraan... is dat blijkt dat de Nederlandse taal... zo lekker in een reggae-ritme zakt. Dat, is lang, dat gaat lang niet altijd. maar het Nederlands werkt goed met reggae. En... Uh, dus dat zou, zou je eigenlijk meer moeten horen. Ja. En die beelden want, daarbij. Want jij. Dat, ik heb daar toevallig vanmiddag even, even naar zitten kijken. Naar hoe je dat gedaan had. En je maakte dat een beetje. Ja, ik weet niet hoe dat heet. De, de, de, soms waren ze gewoon als zichzelf te zien. En soms waren ze vlakken. Uh, weet je nog? Kan je dat hoort. <laughs> ja, ik kan dat niet goed beschrijven. Nou, daar had ik beter niet aan kunnen beginnen. Nou, nee, maar goed. Het, het, het was, waren technieken. En het waren altijd. Uh, verschillende, per, per, per nummer was het een verschillend soort concept, zeg maar. Verschillende illustraties en verschillende achtergronden. Ja, oké. Okay. Ik kijk nog uh, even naar wat mailtjes. Iemand ja? zegt: Hallo, waarom altijd het strenge gelovige reizen? Toevallig dat ik het luister nu. Laat iedereen in zijn waarde. Nou, iemand die, die klaagt, heb je misschien gezegd. Ja, ja, maar dat is ja, natuurlijk ook. Dat, dat was zo. En dat, maar dat was niet mijn idee eigenlijk. <laughs> ik, wil mezelf, ik wil mezelf niet vrijpleiten. Maar Belkampo was een reizenaar. Die heeft daar in zijn hele jeugd gewoond. Ja. En hij heeft dat verhaal bedacht en geschreven. En het is een, daarom een heel bijzonder verhaal. Dus hij heeft het eigenlijk gewoon naar het leven geschreven... zoals dat om hem heen bestond. Ja. Nog één tweet, die is grappig, uh, die is voor mij grappig vooral ook. Want dit vraagt iemand, Jaap Drupsteen ooit gewoond aan de Lorenzlaan te Berkum... Nee, nee, dat heb jij niet gewoond. Dat heb ik namelijk gewoond. Dat heb jij wel ja, dat heb ik ja, dat, dat is Eelco Hartemink. Goed dat doet hij. Ik weet niet of hij nou nog luistert. Dat is al een tijdje geleden geloof ik. Doet dat hij is. goed aan jou. Ja, dat, dus. ja. <laughs> wat grappig is. Dat, dat, dat zul je niet geloven. Maar ik, een paar dagen geleden moest ik nog aan hem denken. Omdat ik aan die tijd dacht. Ik weet ook niet waarom. Maar dat is dus, uh, Nou goed, dat is ja, verder dat voor niet... Niemand het vaak. interessant. Waarschijnlijk. Het maar voor hem misschien. Uh, nou, gaan we even naar andere muziek die jij uh, uh, ook weer... Uh, die, die motion graphics. Even ja. naar jouw zoon. En ja. jij? Want je, ja. jullie werken samen. We werkte, ja, we werken nog wel eens samen, incidenteel. Maar hij heeft nu wel zijn eigen zaakje met zijn eigen specialiteiten. Maar we hebben een jaar of uh, vijf, zes, geloof ik, zeven, misschien wel, samengewerkt. En um, toen vond ik dat, uh, dat, uh, dat uh, hij moest ook iets doen wat leuk was, waar hij zin in had. Ja. Dus dat we niet alleen maar werkten voor de, voor, de, voor de centen en voor de omzet, maar dat we ook iets deden waar we. Echt uh, plezier in hadden en waar we in investeerden. Nou, dat wist hij meteen, hij wou vj'en. Dat weet je wel wat het is, hè? neem ik aan. Dat ja, ja is, uh, zeker. De Tuurlijk. video, de videovertoningen bij uh, dansfeesten. Ja. En um, nou, dat, dat, daar zijn we mee in gaan investeren. We hebben een hele library gemaakt. En uh, toen uh, uh, werden we, zo waar, um, door Q-Dance uitverkoren om. Uh, te, om, om de vaste VJ's te worden van uh, Club Tempo, de hemkade. Later een enigszins uh, berucht uh, geworden zelfs. Maar hoe dan ook, dat was... Um, ik ging mee, de eerste keer natuurlijk, want ik wou zien hoe dat ging. En um, um, ik schrok me helemaal rot. House-muziek, van die keiharde, het was hardstyle ook nog... Uh, van de Italiaanse house, uh, met... met Eigenlijk alleen maar uh, pompen zagen, uh, knallen, uh, gillen, sirenes... en daar een ontstellende harde for to the floor bieden onder. Ja. Ja, is dat Pulse Driven? Niet, nee, zover zijn we nog niet, ja. want zo is het begonnen. Daar is mijn muzikale smaak verpest. Omdat ik dat leuk begon te vinden. Die toen hield je die opeens niet meer herrie. van Doe Maar. <laughs> Jawel, en ook nog wel van jazz. Maar ik kreeg er iets bij wat niet uh, behappen was bijna. <laughs> ik wou er al... meteen uitlopen, want ja. ik vond het verschrikkelijk. Maar ik ga we, uh, uh, ja, we weer iets vragen. Toen was ik al dat is niet de muziek waar je dan meteen aan denkt. Hè? Nee, nee, helemaal niet. Maar ik, ik, ging, ik rende ook naar de wc om natte proppen toiletpapier in mijn oren te doen. Want het was, niet, uh, het was niet te harde. Maar toen kwam er een andere dj en ik zag die mensen reageren op die muziek. En ik dacht, ja, maar dat kan geen onzin zijn, want anders gebeurt dat niet. Ja. Weet je wel, die, dat is zo'n magische uitwerking op het publiek. Dus er is wel iets, <lacht> ja, mensen denken altijd meteen aan spuiten en slikken dan ook, maar dat, is, dat doet lang niet iedereen op die feesten. Dat is, dat is, uh, uh, dat viel me nog wel mee, eigenlijk. En, uh... Heb jij het ook niet geprobeerd? Nee, die tijd had ik. Ik heb vroeger wel eens wat geprobeerd, maar die, die, die, daar, daar, toen daar begon ik al toen al niet. Toen, toen ik 16, of, of weet ik, ik weet niet meer, iets, iets ouder denk ik was. Maar uh, om lang verhaal kort te maken, ik, uh, ik raakte geïnteresseerd in die, in die beats ja. en in de, in, die, in de schijnbare simpelheid ervan. En ik dacht, dat moet je zo kunnen maken want ik had alle spullen thuis om dat te maken. Ik had inmiddels natuurlijk een computer met synthesizers en de hele boel... zodat ik ook mijn eigen muziek bij leaders kon maken... en met name ook bij uh, commerciële producties. Dus ik probeerde dat en, en dat werd helemaal niks. Dan, liet ik het, nou, dan zat ik een heel weekend aan te werken... en dan kwam Floris, mijn zoon, weer uh, de, uh, maandags... en dan liet ik hem horen, wel, het trots horen wat ik dan voor de beats had gemaakt. En dan zat hij zo te kijken en zei... Hij, ja, hij zei, Weet je, je, je wilt te veel muziek maken... Je moet. Uh, het, was, het was nog veel te veel muziek. Dus ik moest het nog verder uitkleden. Ja. Uh, ik ik dwaal af, hè? Nee, ja, nee, maar ik even, ja, nee, maar ik zit even. <laughs> ik, ik zit nou steeds te bedenken, want die muziek die wij graag willen laten horen, dat is, ja. dat is met uh, Velofsky. Ja. En uh, ik, ik, ik weet niet of die ook klaar staat. Zal ik een snelle connectie maken ja. nog? Ja, die komt klaar. Die, <laughs> die, of die komt klaar, die, die, die gaat die gaat zo niet <laughs> Ik uh, ben ook een beetje... Uh, hij is nu uh, inmiddels voorgezet, heb ik okay. me laten vertellen. Ja, ja. Maar ja, even naar v. Ja. Nou, nou, v. Met V werk ik al heel lang samen. Uh, met, we zijn begonnen met, uh, met, met commerciële producties, waar ik haar voor vroeg. Omdat ze waanzinnig veelzijdig is natuurlijk. Nou, we zijn ook al heel lang bevriend. En... Um, zij, uh, Want zij, die, zij is zangeres, zij maakt ook haar eigen liedjes. En ze is een, een en enorme multi-instrumentalist. Ja, zingende zaag ze en, en de teremin. Ja. ik weet niet eens goed wat uh, het is, uh, maar de, ik heb het wel De Gitaar, de, de piano, dat maakt allemaal niet uit. Dus, dus uh, we, we hadden al een, een, zo'n soort geschiedenis, zal ik maar zeggen... waarbij we heel veel samengewerkt hebben. Um, maar ik was ondertussen... Uh, Aange, gest, uh, aangezwengeld door al die ervaringen tijdens die dansfeesten... want het werden ook wel later andere soorten dansfeesten, met name techno, begon ik heel interessant te vinden. En, um, en ik heb steeds geprobeerd dat te maken... net zolang uh, tot Floris het goedgekeurd heeft. Ja, want dat hij dan op een maandagochtend kwam... en jij die, nog steeds trots ja, dat was, dat maar hij ja. ook tevreden ja, was. Ja, op een dag zei hij... weet je wat jij eens moet doen? Je moet eens wat meer aan de vogeltjesdans denken... Want, oh ja, oh ja dat, soort, dat was beter voor mijn muzikale vorming. Oh echt? Want het was te, te. Het, was, het was nog steeds te veel muziek, te veel jazzy... te veel akkoor, de neiging om akkoorden te gebruiken en zo. Dat moest er allemaal uit. Het was alleen maar beats. Inch, inch, inch. En, <laughs> en, en toen ik dat doorkreeg, begon ik het nog alsmaar lekker te vinden ook. Ik heb, jammer genoeg heb ik daar geen carrière meer in kunnen maken. Maar ik heb nog wel wat dingen gemaakt. Dus ik heb een heleboel van die, van die, van die stukken gemaakt. Die, waar ik later een band mee had trouwens even weer. Nog. Um, en nog weer met Piet-Jan Blauw, die ook, ook zijn oude uh, sok is. Die, uh, nog, die hele hippe ritmes maakt, goede ritmes. Dus we, daar hebben we samen weer mee, mee, heb ik samen mee opgetreden. Maar goed, uh, ik, uh, uh, de inleiding is dat ik had. Een van die stukken, van die ritmes die ik gemaakt had. Die had vee, ik had ze alles aan vee gegeven. Die, die hoorde ze op een dag op haar uh, uh, uh, iPod. terwijl ze door Frankrijk reisde. En dacht: Gods, wat is dit voor muziek? Dat ken ik helemaal niet. Uh, en het is eigenlijk best goed. Van wie zou dat nou zijn? Dus ze zocht het op en uh, toen bleek het van een stuk van mij te zijn. En toen heeft ze er een song bij gemaakt ter plekke. En, daar, en dat heeft ze met meerdere stukken gemaakt in, uh, gedaan inmiddels. Ja, mij. en, en maar wat dit voor... is er één toevallig. Wat ja. voor beelden zien we hierbij? Uh, de, ook weer abstracte beelden. Het zijn hele geometrische vormen die, uh, die alleen maar op, die heel precies, met grote precisie, die beat uh, representeren. Dus je, ja. eigenlijk alles wat je hoort, zie je voortdurend uh, in, in, in, in vormen en in structuren op dat beeld. Het is een groot, abstract beeld. Eigenlijk een bewegend decor, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar, het, maar het knalt die muziek echt via je ogen en je oren naar binnen. Dus uh, in feite beleef je nu maar de helft. Maar, maar één ding wil ik daar nog over weten, want dan, en dan moeten we recht naar luisteren. Hoe maak je dat dan? Want dat, ik zie dat allemaal gebeuren. Is, ja? Maak je dat nou allemaal zelf? Of ja. Is, is... Ja. Ik, heb een, is dat, ik heb, ben er dan heel lang mee bezig met een zo'n... Ja, ben ik al 15 jaar mee bezig. Nee, maar met ja, een zo'n... Met zo'n stuk ben ik uh, weken tot maanden bezig. Ja, jeetje. Ja. Goed, dan gaan we dan nu even in een paar minuten naar luisteren. En we missen de beelden helaas, maar dan, ja, die moeten we er dan met z'n allemaal ja, bij. Ja, die staan ook wel ergens ja, op die, nog. <laughs> oh goed, ja, dit, dit, dit, ja, dat blijft een aanrader. Ja, ja. Maar dit is dus de muziek van Jaap Drupstein en we horen V. -Lowski. I can feel the squeal of the tires. I wanna go with my so-so the Stereo. Wanna hear him blow. Wanna let him know that I want him so. And he says, No, you be my hoe. And I go, Whoa, uh-oh cell phone rings it's over the fat lady sings and all of a sudden all is new and i don't know what to do my love expires But no, you need to kiss her Well, she's a blacklister And she's a backbuster You look a little lackluster You're such a sandwich. twist Reggie, Het oh, ja. is, is wel gaaf, toch? Ja, vind ik wel. Ja. En dat is dan de man die ook uh, het paspoort gemaakt heeft. En het, het Nederlandse geld. En, en ik snap nu ook waarom jij dat museum... of die gevel van dat museum voor beeld en geluid gemaakt hebt. Die, dat kleurrijke ding. Want beeld en geluid, dat is... Ja, dat is, dat is uh, waar het over gaat, ja. Ja. En V nee. heeft meer van dit soort uh, nummers gemaakt. Ja, ze heeft er nog, nog twee, drie gemaakt. En... Uh, en die volgende die moet, die, die moet ze gauw weer eens maken. eigenlijk. Ik wil natuurlijk hier wel mee doorgaan. Ik vond het fantastisch. Ja, want hoe kan je tot je tachtigste mee door? Ja, waarom niet? Ik heb geen idee. Ja. Nou, het, weet je wat zo aardig is? Je, je kan het allemaal thuis doen. Je hebt geen studio's nodig of wat dan ook. Het, is, het, is, het gaat allemaal in, in, de, in computers. En met, en, en op een kamer heb je een microfoon en een scherm. En je, en je, en je, en je, en je kan losgaan, als het ware. Maar, maar wordt het dan op een gegeven moment niet tijd voor wat rustigere muziek? Een leuk strijkje of zo? Nou, die maak ik ook wel. Maar, maar niet in, in, geen composities echt, nee. Ja. Ik heb, hoewel ik ook wel eens weer... Aard Bergwerf heeft wel eens een stuk van me gespeeld op het orgel. En, uh, en daar heb ik dan... Uh, maar dat was een beetje een, een, een trip-hop-achtig stuk... Wat een lang, ja, de, de abstract beats heet het ook wel. Dus dat heeft een lager tempo en, en dat, he en dat heeft, heeft meer liggende lagen, zal ik maar zeggen. Wat heel mooi klonk op dat orgel. Ja, en, dan, maar, en daar worden, dan op dat orgel worden ook weer allerlei beelden. Ja, ja, dat doe ik ook. Ja, dan, beelden dan projecteer ik die, die bewegende beelden op orgels. Dat is fantastisch. En die gaan terugglanzen, weet je wel. Dus je hebt overal van die spetterende momenten op de, de gerubijntjes en de toeters en de, en de krullen en zo. En op de pijpen niet te vergeten. Het is heel spectaculair. Ja. Hoor. Maar ik doe het maar een paar keer per jaar. Want het uh, is moeilijk om dat voor elkaar te krijgen, dat soort concepten. Want dat, dat, dat projecteer je live ook? Ja, ja. Ja, het is hetzelfde principe. Ik heb heel veel uh, methodes ontwikkeld om uh, uh, live performances met video te doen... die ook synchroon zijn. ja En tv-programma's? Dat is helemaal afgelopen. Dat soort televisie wordt niet meer gemaakt. Er is ook geen ruimte meer voor. Dus dat is, daarom ben ik noodgedwongen <laughs> naar de, in de theatersfeer terechtgekomen. Eigenlijk. En in de, in de concerten. Maar wat ik ook eigenlijk wel weer heel leuk vind. Want, want, want jij bent nu... 70. Ja. En nog steeds hartstikke druk dus. Ja. Ja. Echt nog gewoon volledig. Uh, heb, je, heb je ook vrije dagen en zo? Nee, die, nee. <laughs> Wat moet je daarmee? <laughs> ja, en nee, ik doe wel eens af en toe even niks, maar niet, uh, niet te lang achter elkaar. Dat is stom vervelend. Ik, ik stel voor dat we nu even weer naar Chris Korstens kwartet toe gaan. Yep. Praat, want we weet nooit van tevoren hoe lang dat duurt precies. Dus uh, dan hebben ze in ieder geval <lacht> nog tijd genoeg. Uh, voordat ze dat gaan doen vertel ik even dat zij uh, 13 mei... het is nu 8, 7, 7, het is 8 net hè, sinds kort... Uh, zij, spelen zij een café Monumentje in Amsterdam. Dat schijnt de ultieme sfeer op te leveren. 9 juni Concerto in Amsterdam en uh, 31 augustus is nog ver weg... maar dat moest ik toch even noemen, het zomerjazz Fiets... De zomerjazz. De Zomer Jazz, De zomer jazz ja. De Zomer Jazz in Groningen is dat, hè? En boven dat is... Groningen, alle kleine dorpjes boven Groningen. Dat is echt heel erg leuk. Oké, okay, ja. Dat... Het fietsen van concert naar concert. We fietsen daar van concert naar concert. En daar kom je, als je dat doet, ook Chris Korstens kwartet tegen. En misschien dat ze dan ook wel uh, kappertjes gaan spelen. Dat gaan ze in ieder geval nu doen. Veel plezier. 1, 2, 1, 2, 3, 4, Thank you met die muziek, want uh, ik moet nog even vertellen uh, dat uh, er morgen weer een aflevering van Casa Loone is. En uh, dan praat Helco Span met uh, arbeidsjuriste Eva Kremers. Het kabinet, kort miljarden op zorg voor hulp uh, aan ouderen, gehandicapten en langdurig zieken. In België en Frankrijk bestaat de dienstencheck, een systeem waarmee huishoudelijk werk wordt aan- en uitbesteed. Kan dit fenomeen ook in Nederland uitkomst bieden? Dat horen we morgen allemaal. Chris Korstens, kwartet is er dan niet bij, maar we waren wel heel blij dat ze er vanavond waren. Nogmaals, dank. En die cd, die heet dus Trijfel en Jaap Drubs. Ja, dat was voor mij natuurlijk een droomuitzending. Uh, Dank je wel. Dat uh, was geheel weer de zet. Zeker. Zometeen nog steeds wakker van WNL. En we moeten nog even mensen bedanken die de afgelopen periode gebeld hebben naar Casa Luna. Soms zonder telefoonnummer achter te laten, met, uh, ja, omdat ze het zo jammer vinden dat we verdwijnen. Die mensen wil ik bedanken. En als u het telefoonnummer achterlaat, bellen we in het vervolg ook terug. Goed, dit was Casa Luna voor vannacht. Morgen weer en zometeen dus WNL.